Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Het CDA heeft een handreiking aan de PVV over schenkingen aan politieke partijen ingetrokken. De Tweede Kamer discussieert over een voorstel van CDA-minister Spies om alle schenkingen van meer dan 4500 euro openbaar te maken. Ze wil dat Binnenlandse Zaken alles controleert en de cijfers openbaar maakt. De PVV noemde dat een anti-PVV-wet omdat de partij geen enkele bemoeienis van de overheid met politieke partijen wil... en ook geen subsidie van het Rijk. CDA-fractie kwam met het voorstel om de partijen te verplichten zelf de cijfers te publiceren... maar de PVV bleef elke medewerking strikt weigeren... en zei dat de partij zal zoeken naar mazen in de wet. CDA-kamerlid Koopmans trok daarop zijn voorstel in. Verschillende Kamerleden zijn geschokt over de uitspraken van AOB-bestuurder Kirch... over minister Van Bijsterveld... SGP wil geen contact meer met de Algemene Onderwijsbond... totdat Kiert zijn excuses aanbiedt. Kiert zei bij het lerarenprotest in Utrecht... dat Van Bijsterveld de beroerdste minister is die Nederland ooit heeft gehad. Ook zei hij dat ze niet het intellectuele niveau heeft om minister van Onderwijs te zijn. Daarop kwam AOB voorzitter Dressler al snel met het standpunt... dat hij afstand ging nemen van de zware kritiek. Hij vindt dat Kiert een grens heeft overschreden. Nigeriaanse terreurgroep Boko Haram moet duidelijk maken wat zijn eisen zijn... President Jonathan heeft de terreurbeweging daartoe uitgedaagd. Volgens de president is het noodzakelijk dat Boko Haram zegt waar de groep voor staat en wie de leden zijn. Pas dan is het mogelijk in gesprek te gaan, zegt hij. Boko Haram heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor veelbroedige aanslagen. Maar de leider van Boko Haram ontkent dat hij achter de aanslagen in Kano zit, waarbij vorige week zeker 185 mensen omkwamen. Het weer, vanavond wordt het vanuit het westen droog en klaart het steeds meer op. Morgen veel zon, maar vooral in het westen ook kans op een enkele bui. Het wordt 7 graden. Dit was... Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op tv, radio en internet. ZFM. net nu. Alternative FM. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. De Australische media tycoon Rupert Murdoch gaat dinsdag toch naar het Britse parlement om gehoord te worden over het afluisterschandaal. Vanochtend zei hij nog dat hij niet ging, ondanks een oproep van de parlementscommissie van Cultuur, Media en Sport. Die commissie onderzoekt de afluisterpraktijken bij de krant News of the World, die eigendom was van Murdoch. Intussen is bekend geworden dat de FBI onderzoekt of het nieuwsbedrijf van Murdoch in de Verenigde Staten telefoons van slachtoffers van de aansluit. Van 11 september 2001 heeft afgeluisterd. In Den Haag zijn twee mensen zwaar gewond geraakt door een omvallende boom. Het zijn een vrouw van 51 en een man van 19 die op de Conradkade op de tram stonden te wachten. De boom was omgewaaid door de storm. De waterschappen hebben ook maatregelen getroffen vanwege de wateroverlast. In een aantal regio's is het waterpeil verlaagd, terwijl in grote rivieren het water nog laag staat door de lange periode van droogte. De politie heeft in Assen in een zeecontainer 60 kilo cocaïne gevonden. De drugs hebben een straatwaarde van zo'n 3 miljoen euro. Volgens de politie werd de cocaïne toevallig ontdekt... ...door iemand die vanmorgen in de container moest zijn. Maar de drugs vandaan komen is niet bekend. De politie hoopt dat er tips binnenkomen. ADO Den Haag is goed begonnen aan de voorronde van de Europa League. Het elftal van trainer Maurice Stijn won in Kaunas in Litouwen met 3-2 van FK Tauras. Volgende week is de return in Den Haag. Voor Den Haag scoorde Lex Immers twee keer. Het derde Haagse doelpunt was een eigen doelpunt van de Litouwers. Voor de wedstrijd werden 53 ADO-fans gearresteerd door de Litouwse politie. De meeste arrestanten waren Poolse ADO-supporters. Het weer bewolkt, veel regen, vooral aan zeekans op zware windstoten. Morgen trekt de regen naar het Noordoosten weg en breekt vanuit het westen de zon door. Maxima rond 21 graden. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon, Zee. Zandvoort. En de zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu Alternative FM. We zijn weer terug in uh, dit tweede uur van uh, een alternatief FM Waar het uh, toch nog redelijk uh, goed toeven is En dat heeft met name te maken met Mark, Beert en Jan Oftewel het hart van Against All Odds <laughs> Ja, uh, jullie zijn uh, eigenlijk de drie founders uh, van, uh, van deze band uh, Want uh, Gerald en Evelien die zijn er pas later bijgekomen. Nee, Gerald is er ook weer meteen bij gekomen. Oh, die zat er ook uh, gelijk bij maar ja, ik alleen even niet, voor wat, later... Uh... Via Marktplaats. Via Marktplaats. <laughs> <Via Markplaats. laughs> ja. en, en, en Mark Roosloot, de dames en heren thuis, die heeft ook nog een klein lijntje met CFM. Want uh, hij kent iemand hier binnen deze geleden. Pascal. Ja, heel goed, ja. uh, Mark. Want uh, uh, wat heb jij met Pascal, tenminste geen uh, in de zin, maar wat, wat bindt jullie? Uh, ik ken Pascal ook uh, ten eerste van de, van de kroeg, mm -hmm. van Askar. Ja. Hij kwam hier heel vaak en op uh, een gegeven moment vroeg hij mij een keer van uh, zou je misschien een keer uh, voor me willen werken dan op Beekers staan als beveiliging? Ja. Nou dat heb ik uh, totaal drie jaar gedaan, ja. drie jaar achter elkaar. Toen heb ik nog twee jaar gestaan in, uh, in Weert, Halle ja. Merkendee en dat uh, is me al, altijd goed bevallen het was hartstikke leuk en ja. uh, sindsdien uh, kwam je een gegeven erbij van ja ik zit uh, bij uh, ZFM en uh, doe ik ook dingen ja. dus zag u mij toevallig vorig jaar ja. wij kwamen daar het hoofdpodium op dan kwam je denken van wat doe jij hier dan? moet je niet werken? ja nee ik moet nu spelen <laughs> oh. ja, ja. Nou, dus had ik al later even die cd gegeven en ja. uh, blijkbaar had hij dus Geloof ik de donderdag daarna. Ja, hij heeft, het aan, aan, uh, heeft uh, wat materiaal aan mij gegeven. Uh, MP3-bestanden, geloof ik. Ja, en uh, toen heb de ik de er een beetje af zitten luisteren. En ik denk: hé, hey, er zitten wel aardige uh, dingen tussen. En, uh, zo heb ik uh, hier en daar uh, uh, steeds een nummertje van jullie gespeeld en daardoor uh, was ik al bekend, op een gegeven moment zag ik die lijsten van de robbank daar word ik ding hé, hey, Against the Lords hé, hey, dat is het leuk ja, zo, uh, zo is het een en het ander gekomen dus uh, vandaar, uh, zo, ja maar zo werkt het toch ik bedoel, uh, laten we elkaar geen mietje noemen denk ik dan, toch? Nou, zo werkt het ja, ja zo werkt het wel uh, worden jullie toevalligerwijs ook op andere radiostations gedraaid of hoe is of jullie weten? We zijn een paar keer uh, volgens mij al BVW gedraaid mm -hmm. Niet te vergeten 3FM 3FM, 3FM he, he, heeft jullie uh, toch uh, gedraaid? Ja, eh, eh, we, we zijn uh, uh, een keer, uh, we hebben een keer onze, een stukje van onze demo uh, gedraaid Oh, dat is heel nee, nee. heel fijn en, uh, Dat is het ook van een andere band mm -hmm. en, uh, en dan mocht het publiek uh, stemmen, zeg maar, welke bands dan de volgende dag live in de studio wouden horen. En mm -hmm. nou, dat waren wij geworden, dus uh, we mochten om, wat uh, was het, Het ging om kwart over twee of zo gingen we van huis, Ja. En uh, we kwamen eraan om... Uh, nee, we gingen om twaalf uur weg. We moesten om twee uur daar zijn. Ja, op die manier, ja. Twee uur moesten we daar zijn. En dan vervolgens om vijf uur mochten we pas beginnen te spelen. Dus we zaten daar drie uur echt gewoon... Een beetje gewoon... Uh, een beetje constant instrumenten. Ja, stellen, met je drinken. drinken, en drinken en, uh. Ja, om, om een beetje wakker te blijven. Maar uh, is, dat, is, dat, is dat eigenlijk met dat, uh, met dat verhaal? Uh, hebben jullie toen ook een indruk achtergelaten waarvan ze zeiden bij 3FM... Nou, dit is wel een, een band waar we, waar we wat mee kunnen. Ja, zeker. Want het was, het was eigenlijk tweedelig. Ten eerste uh, zouden we gewoon één nummer volledig voor ze spelen. Mm -hmm. Maar op een gegeven moment, het was in de show van Bert van Lent. Uh, ja, die heeft daar ook een neus voor, hè? Ja, precies. Ja. En, uh, en op een gegeven moment vraagt Bert, en die zegt van... Nou, wil je anders ook een quiz van onze uh, luisteraars begeleiden? En dat was een muziekquiz. Ja. Er waren luisteraars die, uh, die konden inbellen. En dan ja. moesten ze zeg maar liedjes raden. En die liedjes mochten wij sp spelen. Dus dat was echt... Oh, dat is, dat is heel leuk. Maar, ja. uh, twee hele slechte... Uh, en quiz uh, spelers die... <laughs> Ja, dat lijkt me geweldig. Die kennis de bedst op ja. zakje uit te ja. En ja. Op een gegeven moment mochten we ons nummer spelen. Nou, dat was te gek, Giel Belen die stond tegelijkertijd op de gang te wachten, stond ook lekker mee te rokken. Uh, ja, Giel ja. maar Giel Belen uh, uh, heb ik me laten vertellen, komt uh, uh, dat heb ik me laten vertellen, naar Zandvoort toe. Mm -hmm. Maar dat heeft te maken weer met een goed doel wat uh, gekoppeld is, uh, waar hij uh, mee bezig, of waar hij zei, waar hij zich een beetje voor inzet. Dat is okay. de Dexter Foundation. Okay. Uh, ik heb me laten vertellen dat uh, rond de finale races wordt dat, uh, wordt dat gedaan. En dan zal hij daar ook zijn. Dus ja, en ik uh, ja wat, hoe kom ik maar hij heeft er wel uh, hij heeft wel iets uh, hij heeft wel iets met dit uh, met dit dorp en ook iets met deze streek natuurlijk maar uh, ook iets met beginnen de band, heb ik uh, me laten vertellen dus. ja absoluut ja. absoluut ja en, uh, ook voor uh, talentjes denk ik dus ons uh, uh, stond uh, hoe heet die, Evelien Govaert uh, van Shackling Gova, kerst uh, ja bekergeset te spelen en uh, nou ja uh, ja, perfect, maar, ja want maar daar moet je net je moet dan net op het juiste moment op de juiste plaats staan denk ja. ik ja. Uh, maar uh, heb je wel het idee, of hebben jullie wel het idee van nou ja, het is maar eenmalig of uh, moeten jullie toch echt uh, hard aan de weg uh, timmeren om, uh, om het voor elkaar uh, te ja, krijgen? Het was op 3 fm werd gewoon super goed ontvangen. En ja. alleen die zijn nog, nou gewoon te gek jongens. En uh, nou, die geluidsman daar ook vond het hartstikke tof en iedereen stond er ook op de gang. Dus dat was gewoon. Uh, als Stimuleert daar... dit ook jullie om gewoon weer nummers te schrijven en nummers te gaan maken en gewoon aan de slag uh, te blijven? Absoluut. Zeker ja, ja. ja. Zijn jullie, uh, want dat is dan, is dan bij mij ook de volgende vraag dan meteen weer, van hè, muzikanten bestaan, we kennen allemaal het verhaal en uh, daar hebben we het weer, politiek, uh, het, het wordt een beetje uitgeknepen op dit moment een beetje in die muziek, doen jullie er nog iets naast? Of zijn jullie echt fulltime alleen maar met muziek bezig? Nee, we werken eigenlijk allemaal al hiernaast. Ja? Ik weet niet of je dat bedoelt of... Ja, ja, ja, dat bedoel ik ook. Dus niet alleen de muziek, maar ook gewoon werk. Ik ben zelf Dus Ik zit ook vijf dagen in de week in Garderen. Bij Apeldoorn Pert Bert is onze ICT-krouwt. Oh, I'm nerd. Heel simpel. Wat ben jij eigenlijk, Jan? Wat doe jij? Ja, Jan, wat doe jij? Veiligheidskundige. Ja, precies. Wat zeg je? Veiligheidskundige. Ben Veiligheidskundige. Ja, ja. Oké. Ik heb altijd een oefenruimte te zeuren over de nooduitgang. Ja, en en en en en, en en en, uh, en Gerald yes. of Gerald? Gerald ja, ik ben Nemo. Ik werk bij Nemo in Amsterdam. Ja. Oké, okay, dus. En even Vriend dan uiteindelijk. We, maar, het we, is, we is, moeten ja, ja. er nog even bellen, want dat lijkt me wel even leuk. Van, ja. Dat we er nog even in de uitzendingen trekken. Bij de DHL uh, als uh, planner volgens mij. Ja. ja. En achter... ah, zit er nog op school, hè? Is... Die zit ook nog op school inderdaad. Zo'n ja. dus stage ja, okay. ja, is, is dat. Oh. Oh, ja, oké. Is hij is afgestudeerd? Dat is Nou ja, we, we, vragen het, we vragen het er zo wel eventjes. We halen er zo direct wel even de uitzendingen in. Maar eerst, ja, ja, nee, Adel verplicht dan ook, hè? Want ze hoort er dan uh, voor een deel bij. We, weet ze ook dat jullie hier vanavond. Zitten, of niet? Ja, dat is een middel ja, rond geweest. Dus, uh, Oké, okay, ze weten. Ze, ze weet, dus, uh, nou ja, wat ze dus niet weten is in ieder geval dat we er gaan bellen. Want uh, tenzij ze toevallig wijze op de pc zit mee te luisteren. En denkt van, oh oh. <laughs> Straks word ik gewoon een uitzending ingehaald. Hm? Ik zou kunnen dat ze meeluisteren. Ja, Oké, okay, nou goed. We gaan, het, uh, we gaan het zo mee beleven. Eerst het werk van Against All Odds. Ja, ja. Ze zijn ook al eens op 3FM. Wat, dat heeft Jan mij net verteld. Uh, bij Bert Verlent geweest. Uh, ik, hoop, ik hoop maar één ding. Dat je dan op een gegeven moment hier als bescheiden radiostation uh, dan een bijdrage levert om uh, mensen ook gewoon uh, datgene te geven wat ze uh, verdienen. Ik bedoel, jullie hebben in ieder geval doen er ook veel aan om uh, zeg maar uh, op de radio te komen. Jullie lopen wel wat dingen af. Nou ja, uh, hier zijn ze dus. Games met het nummer. Klopt, Klopt dat? Cool, hè? Ja, oké. Okay. Als je dit allemaal hoort Het, het nummer dat heet uh, Gun van Against All Odds En uh, ja, ja, geloof het of niet Maar we hebben ook de dame aan de telefoon Evelien, goedenavond Goedenavond Hallo uh, Ja, want uh, die andere drie uh, Ja, de een, er is er één niet Dat is uh, Gerald, die is er niet bij Maar uh, nu zijn we met z'n vieren eventjes uh, ja. Jij vanuit uh, een ander deel van het land Ja, dat klopt Ja, ja. ja Nijkerk geloof ik hè ja, nu Amersfoort. Toevallig. O, Amersfoort. Ben, ben, ben je daar gelegerd? Want uh, even in termen als Mark, want die is militair, heb ik hem laten vertellen. Dus, uh... Ja, klopt. Inderdaad. Ja. Maar uh, uh, is het uh, voor zakelijke redenen dat je daar zit? Nee, nee, Ik nee. ben gezellig. Maar voor ik bezoek. Oké, okay, maar dat is, dat, dat is alleen maar goed. Um, ja, nou ja, we hebben het een beetje um, over jullie vanavond. Uh, bij ons, bij CFM. Uh, want uh, ja, jij woont nu... Uh, op een ander deel van het, uh, van het land? Ja, dat klopt. Ja, is is dat uh, nou een uh, ja is dat af en toe wel eens lastig als je daar woont in, uh, want ik had het al eerder over het oefenen en het repeteren. Dat, dat ja. betekent wel dat je steeds een afstand moet afleggen. Ja, dat, dat, dat is zeker zo. Dus het is dus altijd uh, op vrijdagavond weer een hele uitdaging om de tijd in de oefenruimte te zijn. Ja. En de ene keer lukt dat de andere keer niet. Ja. je hebt na nou files in Nederland. Ja. Maar uh, ja, verder kijk, uh, het is hartstikke leuk om te doen, dus dan heb je dat ervoor over. Ja, uh, is het ook zo uh, dat, dat, dat wat, wat, wat er nu uh, eigenlijk allemaal uh, aan de gang is met uh, Against All Odds, is dat nog steeds voor jou een, uh, een ja, min of meer een motivatie om gewoon elke keer dat, dat te doen? Dus uh, heen en weer te rijden vanuit uh, de plek waar je nu woont en dan naar uh, het westen te rijden? Ja, nee, absoluut. Ja. Zolang ja, eh... het leuk blijft, dan, ja. uh, dan is dat uiteraard geen probleem. We willen nu weer lekker uh, nieuwe nummers schrijven. Ik weet niet of jullie het daar al over hebben. Ja, daar hebben we het in klein deeltje al over gehad, maar uh, je mag er iets uh, aan toevoegen in het gesprek. De heren luisteren trouwens wel uh, mee via een uh, klein koptelefoontje, want uh, ik had het je al uitgelegd, uh, als wij hier in de nu zijn, dan worden de bokser hier gemute. Uh, maar um, wat, wat, wat, wat, doe jij, wat doe jij dan uh, precies? Uh, lever jij dan ook uh, brandstof voor, uh, voor de heren? Of... Uh... Ja, qua muziek vind ik dat wat lastiger, want mm. uh, ja, ik, ik speel zelf een beetje akoestisch gitaar, dus mm. uh, daar, daar kan ik niet heel veel mee, maar ik probeer wel altijd uh, ja, dingen te zeggen als ze bijvoorbeeld aan het jammen zijn, dat ik denk van nou, nah, misschien is het wel leuk dit of dat. Yeah. Dus uh, ook al is het niet je eigen uh, ja, vakgebied, dat is het verkeerde woord, ja. maar dan toch uh, probeer je daar wel mekaar uh, erbij te betrekken. Ja. En dat doen de jongens ook bij mij met, uh, met zingen, als, als je het over melodielijn hebt bijvoorbeeld. Ja, ja. Uh, nu woon jij dus uh, in, in Nijkerk. Uh, heb je ook al laten vallen van, hé, hey, uh, wij hebben een band? Tuurlijk, ja? absoluut. Ja? Ja, ja, alleen in, uh, in Nijkerk is het wat lastig, want uh, ik weet hoeveel ruimte wij innemen. Ja. <laughs> ja. En daar is niet echt ruimte voor uh, in Nijkerk zelf. Dus nee. uh, ik, heb, ik probeer het wel in Amersfoort, maar ja. het blijft lastig. Ja, oké. Okay. Uh, maar ik kan me wel uh, heren, dus dat je al uh, wat, uh, wat jullie, ja, jullie naam al aan het te droppen bent. Zo van, uh, nou ja, als jullie, als jullie wat weten, dan willen we graag wel eens een keertje spelen ergens. Dat soort dingen. Ja. Ja. Nee, dat absoluut. Ja. En, en uh, merk je dat er uh, toch uh, een beetje belangstelling staat in een wat kleinere groep? Ja, want uh, we moeten natuurlijk niet in de hele grote groepen gaan, uh, gaan praten in, uh, in dat opzicht. zich. Nee, nee, dat is waar. Maar ja. ja, kijk, uh, bij ons in de buurt uh, natuurlijk uh, alle vrienden van mij die mij wel eens eerder hebben zien optreden, nog buiten de band, of ja. juist met de band, ja. die hebben altijd zoiets van Waarom komen jullie nou niet een keertje bij ons in de buurt? Ja, ja, ja. ja. Oh ja, wij moeten dan natuurlijk diezelfde reis afleggen als, uh, ja. als ik elke week uh, ja. doe. Ja. Ja. Ja. Dat maakt het altijd wat lastiger uh, om iedereen mee te krijgen. Ja. Dus uh, maar ja, dat, dat is dus uh, een beetje moeilijk ja. hier in de buurt om daar. Uh, of uh, aan ja, on... de grond te krijgen. Ja, ja, ja, ja. ja, ik begrijp wat je bedoelt. Uh, uh, Oké, okay. dat, dat is één kant van het uh, verhaal. Uh, nu we je toch aan, aan de telefoon hebben, uh, we hebben het wel over het karakter van de songs uh, gehad. Uh, maatschappij kritisch en dat soort dingen. <coughs> uh, ben jij ook maatschappij kritisch? Uh... Nee, niet zoals de, als de jongens. Nee. Nee. Nee. nee. Dat kan weer niet. Nee. Ik, uh, ja, nee, ik uh, qua muziek, uh, qua tekstonderwerpen, daar ga ik een hele andere richting op eigenlijk. Ja. Dus uh, meer uh, relaties en alle soorten en alle frustraties en alle leuke dingen verwerk ja. ik vaak in teksten. Ja. Dus dat, uh, dat is dan ook inderdaad uh, een uitdaging om je dan toch uh, in te leven in de teksten die we natuurlijk al waren en ja. het, uh, die andere bandleden hebben geschreven. Ja. Nou, dat is ergens ook wel leuk. Daar zou ik zelf nooit mee komen, maar daar leer je wel weer van. van zo kan het ook. Ja, uh, ik, ik heb wel het indruk dat jullie elkaar wel een beetje versterken, eigenlijk als het ware. Dat, uh, dat ja. met jouw uh, kant en, en dat zij met hun kant, uh, dat jullie elkaar wel uh, op een bepaalde punt ineens... Uh, van zo heb ik het ook nog niet uh, bekeken, van die kant. Ja. Maar, nou, precies, ja, je leert altijd van elkaar. Ja. Nou oh ja, uh, ik vond het, uh, vond het even leuk dat we hier er even bij uh, trekken, ja, de, de microfoon van de heren staan open hoor, dus, uh, oh. maar ze kunnen niks, uh, ze, ze, ze, waarschijnlijk uh, Hoi. Staan, zijn, ze, zijn ze sprakeloos, uh, hoor maar even, zeg maar wat. Hoi. Hallo. Hallo. We oefenen. oefenen. <lacht> uh, uh, de vraag is of jullie morgen gewoon gaan oefenen. Ja, ja, op mij betreft wel. Ja, zeer, zeer. Daar er echt wel zin in. Goed, uh, Evelien, dankjewel uh, voor de even hier uh, bij ons in de uitzending uh, geweest te zijn. Ja, dat een leuke verrassing. Ja, leuk, hè? Ik denk, ja, nou ja, de, we, gaan, de, we gaan jou er gewoon even bij halen. Het is uh, spontaan ontstaan. En ik moet je ook trouwens zeggen, dit is op het allerlaatste moment dat, uh, dat ze zeiden van, nou oh, we kunnen vanavond de avond, hoor. De, nou ja, dan hebben we dat ook heel gauw gemeld, eerlijk gezegd. Dus dat uh, vond ik wel leuk. Dat het op dat ja, leuk. Aller... Wat zeg je ja, ja dit, uh, dit, ik had het totaal niet verwacht. Ik denk, nou, uh, gaan we hier gewoon een uh, regelmatige uitzending doen met, uh, met uh, markers, Maar uh, dat bleek dus totaal even anders te lopen. Maar ik vind dit, dat vind ik altijd het leuke eraan. Dus ja. Goed. Evelien, dankjewel. je Alsjeblieft. En uh, we, we gaan, we gaan even een, een, een nummer draaien niet van, uh, van jullie band. Uh, dat, uh, ik heb het net even van... Uh, van uh, hoe van Mark in mijn handen gekregen. Mark, wat is het ook alweer even gauw? Want, uh... Neurosis. Wat zeg je? Neurosis. neurosis. Zegt jou dat wat, Evelien, of niet? Ik verstond het niet goed. Uh, neurosis, zegt jou dat wat? Nee, nee, Zeg zegt me niks. Nou, laten we je even een klein stukje meegenieten. Ik ben benieuwd. Oké. Okay. Heens, ineens uh, valt hij uh, stil. Maar ja, dat uh, kan ook niet anders. Uh, het is wel een hele hoop geweld op die, uh, die zandvoortse radio zo op deze manier. Het uh, nummer wat je net hebt gehoord is één van uh, de nummers die we misschien ook bij de modderpoel van Lichtenvoorde misschien gaan horen. Want uh, dit weekend staan de jongens daar. Ethereal en uh, Insomniatic, uh, de winnaars van uh, de Rob Akta Awards van 2009-2010. En uh, toen waren ze ook al uh, redelijk nou ja, poepgoed. En uh, dat deden ze ook nog eens een keer dunnetjes over in uh, de melkweg toen ze voor de finale van de grote prijzen stonden. Toen waren ze toch ook wel heel erg goed. Ja, en dat zei de jury ook. Uh, daarom wonnen ze ook. Uh, en ik heb het uh, tot de helft uh, gezien. Want ik heb op een gegeven moment bij uh, de derde... Het was de derde act. En ik had toen al het gevoel van... Nou, dit moet hem wel haast uh, wel zijn, want uh, daar kwam bijna niemand anders eigenlijk echt overheen. Het, uh, dan zou het wel een hele goede wielrenner moeten zijn in de persoon van Johnny Hoogland. Maar ja, die heeft uh, 33 hechtingen tegenwoordig in zijn, uh, in zijn uh, hele uh, donder zitten. Maar er was inderdaad niemand die er eigenlijk overheen kwam. En daarom wonnen ze het dus ook. Uh, lichten voor de, de Zwarte Cross, daar staan ze um, dit weekend. En daarvoor hoorden we een, uh, een van de keuzes van, van jou, Mark, geloof ik, toch? Ja. Neurosis. Neurosis. Giving to the rising. Ja, hebt... uh, bijna 10 minuten duurde het nummer, 9, 9 minuten op 6 seconden na 9 minuten, dus het is een aardige, aardige lengte. Uh, wat heb jij met Neurosis? Ik heb ze live gezien. Oh, en, en uh, waar ja. heb je ze live gezien? Uh, in Harlem. Het, het is best apart omdat om je bent live zien, zo, zo vaak spelen ze niet meer. Nee. Is, is het, uh, het zo'n band uh, waarvan, uh, waarvan je dan uh, moet afvragen van komen ze de volgende keer nog een keer? Of, of zoiets. Uh, nee, het zijn gewoon een beetje oude mannetjes. Die, uh, die, die band bestaat ook al heel lang. Ze mm -hmm. zijn een beetje de, de grondleggers van de, de langzame hardcore uh, sludge muziek. Mm -hmm. En ja, ze zijn nu een beetje oude mannetjes geworden. En uh, dus het is de vraag of ze naast hun drukke leven nog uh, tijd hebben om te toeren eigenlijk. Ja, ja, ja. Zou af en toe dan. Uh, dan Oude mannetjes! Ja, ou, ou, een beetje rond 50 zijn ze allemaal volgens mij. Ja, of, ja, ja, ja zeker wel. Boven de 40 zijn ze dat zeker. Dat sowieso. Bo boven de 40, ja, dat ben ik ook, maar goed, dat maakt niet uit. Dus, uh, <laughs> en ik maak ook nog steeds uh, samen met Marcus dit soort uh, programma's. Dus, uh, en Marcus ze had, had zelfs. Nee, zoon kunnen zijn zo, uh, zo, ver kan, zo ver kan het gaan Maar ja, ik zie hem nu ergens uh, beneden Ergens met een laptop uh, zitten Gaat het een beetje kerel of niet? Ja hoor okay. ja, Nou ja, uh, dat is onze uh, Technoot, ik bedoel uh, ik, ik zou ook niet zonder hem kunnen hoor Wat, wat dat gaat, want uh, als we bijvoorbeeld hier uh, Even goed nog muzikanten in de, in de studio bezitten Dan is hij wel degene die het geluid regelt Dus dat mag ook wel eens uh, gezegd worden en uh, of dat uh, nog in de toekomst hier uh, ooit gaat gebeuren, dat weten we niet. Maar, uh, nou ja, we hadden het over de leeftijd van neurosis. Zo kom ik dan weer even bij Marcus uh, erbij en dan gaan we weer terug. <laughs> dus, uh, daarachter hoorden we dus ethereal en Insomniac. Uh, ja, dan blijft er dus nog uh, één nummer over wat, uh, wat we van jullie nog niet gedraaid hebben. Van de Flame. En daar heb ik wat mee, want... Uh, jij zei dat op een gegeven moment in het uh, Mark. dat was bij de eerste voorronde van, uh, van de afgelopen cyclus, zeg maar. Toen ja. zei je uh, van uh, nou je moet gewoon uit je luie stoel komen en niet uh, je laten voor uh, uh, uh, uh, je moet niet alles slikken wat die, die gekke televisie je voorschotelt. Daar ja, ging het nou, toch een beetje in het kort over hè? Nou, daar gaat het nummer ook eigenlijk over. Het ja. is gewoon uh, je mensen bakscheuren en nou zit nou, je gewoon. Uh, verder te kijken dan het, uh, de 107 centimeter die ze voor hun neus hebben. Ja, ja, ja. Zet het ding een keertje uit en ga gewoon eens een keer kijken wat er nog meer is. Ja, ja dat nou ja. Dat... Gewoon naar buiten te gaan. Ja, ja dat, dat zouden meer mensen moeten doen. Ik moet je ook zeggen, ik uh, kijk ook bijna geen televisie meer. Het is uh, alleen tussen 6 en 7 wil ik nog eventjes uh, wat, wat dingen oppikken en uh, hier en daar een beetje sportnieuws. En, en uh, zo af en toe zit ik wel eens even naar de wereld draait door te kijken. Maar daar haalt het dan ook verder ook mee op hoor. Ben jij ook zo'n tv-kijker of? Uh... Kijk, uh, wel eens tv, maar merendeel uh, de programma's die er zijn, en dat is gewoon. Ja... ja wat is er dan niet goed aan? Dat is er niet goed aan. Het is allemaal éénzelfde concept. En dan bedoel ik nu over de. Uh, de muziekprogramma's, de. De X-Factors? De, de, de X-Factor, de Idol, alles. Voor jezelf daar heb je ja. ook niks mee? Nee, ik heb er helemaal niks mee. Nee. Maar, maar wat, wat, wat, wat, wat, wat is de. Wat waar je, zeg ik dan? Nou, Mark, uh, horen we alleen maar over The World Turns. dus. <laughs> <laughs> <laughs> The World Turns. Kijk, kijk jij daarnaar, Mark, of niet? Nee, helemaal niet. <laughs> Spreek <er> maar <laughs> Kijk, die jongens die, die proberen je toch een beetje. je tent te lokken wat dat gaat? Jan ja, kijkt wel heel vaak over Gerso. Oh, Gerso. Dat is niet meer zo populair, Jan. Ik, ik heb nog geen aflevering gekeken. Ja, <laughs> ja nee. nou, Jullie zitten elkaar even fijn uh, vlieg af te vangen. Maar. Uh, wat vinden jullie überhaupt dan van de Nederlandse televisie? Is het gewoon diep, diep triest dat we zo ver gezonken zijn of wat dan ook? Maar heeft het er het meer mee te maken met. Uh, uh, dingen worden hier voorgeschoteld. Mm -hmm. En heel veel mensen geloven ze zoals ze ze te zien krijgen. Ja. Ze, ze zeggen dit en dat in het nieuws. en iedereen denkt, oh, dit en dat. Mm -hmm. En als ze bepaalde dingen maar vaak genoeg zeggen. dan gaan mensen ermee bezig. En dan... Als lemmingen erachteraan uh, uh, ja. vliegen. Ja. Ja. Ja. Alleen omdat je sinds 2000 pet. ...die bewaard in shownieuws zit. Dat dus zegt volgens mij genoeg. Ja, ja, dat zegt mij ook. Ja, uh... gemiddelde <laughs> ja, ja, Nederlandse tv kijker Ja, ja oké. Okay. Uh, denken jullie ook dat dat de reden is... ...waarom bijvoorbeeld zo'n hele grote... ...populistische beweging ook zo groot is? Omdat het, men zegt... ...dat het juist uh, de achterban juist uh, opgebouwd is... ...uit dat soort mensen. Ja, dat is het ook. Volgrijps. Want uh, Wat ik heb ook begrepen van... ...ach, die cultuur met die popmuzikanten... ...dat is alleen maar linkse hobby's... en noem maar op, uh, dat soort verhalen krijg je dan te horen, ja. dat ik wel eens denk van, hallo, het is wel serieuze business uh, waar, uh, waar deze mensen mee bezig zijn. Uh, ja. Weet je waar je over lult, eerlijk gezegd? Ja, het is eigenlijk apart. Want het zijn, zijn de, de, de, de rechtse partijen die roepen: van... Oh. We uh, moeten een heel Nederland zijn en dit en dat. We ja. uh, moeten ons eigen, ons eigen dingetje maken. Ja. Dus, uh, en ze hakken de cultuur in elkaar. Ja, want, dat, want wat, ja, ja, ik vind dat. Ik vind dat raar. Ik denk als je op een gegeven moment. Uh, hey, geef het dan een kans. Er zijn ook gewoon. Poppingskanten. Dat is gewoon een complete bedrijfstak. Uh, ook een... Uh, naar het buitenland toe. Mm -hmm. he, ja, grote namen. Mm -hmm. Ik denk, ja, als ik hoor bijvoorbeeld een Alain Clark, he, die, die probeert in Engeland wat, wat, wat voor elkaar te krijgen. Maar ten, ik bedoel, wat zeg je? Een Tiesto bijvoorbeeld, een arme figuur. Ja, ja, ja, ook dat soort uh, mensen. Ja, uh, je, je, je, los ervan of je uh, muzikaal uh, uh, het leuk vindt of niet. Maar het gaat er even om het idee dat ze dus bezig zijn wel in Nederland op die manier. Uh, de kaart te zetten. Dat we, dat we dus gewoon veel hebben eigenlijk. Ik, lag, uh, ik las gisteren lag, las ik een stukje in uh, het tabloid uh, De Telegraaf. Ja, mooi dat, is... mo mooi dat je dat ook zo zegt. Want Ik vind het een schreeuwkrant ja. eerlijk gezegd hoor. Daar stond een heel mooi ingestuurd stukje in, ja. over iemand die het niet begreep uh, waarom de kunstenaars dan nou lopen te zeuren. Over dat, um, ja, want vroeger mm -hmm. we praten dus over Vincent van Gogh en over uh, Raymond van Rijn, ja. kregen ze ook geen subsidie. Nee. Die mensen betaalden met schilderijen. Die konden niet anders leven. Die hadden niks. Ja. Die heel die tijden zijn anders. En dat, dat beeld, dat, ik, ik las dat. En, uh, ik voel gewoon echt wel, werkelijk van, ja, van, van stoel of het, is, is, het dan, dan, dan, dan, dan schets je dus. of Jullie schetsen dat eigenlijk met z'n drieën. Dat Nederland gewoon helemaal uh, dat niet ziet. Als het ware. Gewoon blind is. Als, uh, als ik het jullie zo hoor. Ja, want er wordt, uh, ze hebben geen idee waar het over gaat. Nee, maar het wordt tegen hun verteld wat ze wel en wat ze niet moeten kijken... ...en wat wel en wat niet uh, in is eigenlijk. En, ja. Nou, en dat is hun standpunt. Ja, en daar zijn ze ook bijna niet vanaf uh, te brengen, nee. of wat dan ook. Nee, want op, op het moment dat jij uh, programma's... Uh, ...laten we zeggen, Dienst Anders en... Uh, wat die andere gast eigenlijk? Ben Sanders, dat is ben Sanders. Ja. Nou, dat is nu op dit moment, is dat de... ...de artiest. Alweer een beetje 2010 hoor, ik weet het niet. Nee, maar... Even, <laughs> ja, nou ja, goed. Dat is nu allemaal de artiest. Ja. Ik over, over drie jaar weet je niet even wie het is... Nee, uh, ja, dat, dat, dat risico loop je wel uh, ik, ik, ik, ik ben meer van de duurzaamheid hm. Er de, de loopt hier uh, in Nederland Daar ben ik inmiddels in die anderhalf jaar uh, loopt Er loopt een bakstensvol uh, talenten rond Maar ja, ze zeggen wel eens Met talent alleen kom je er natuurlijk niet Nee ja, wat wij zeggen, Jan? De markt is ook ontzettend klein, denk ik, voor rockmuziek bijvoorbeeld. Je had het net over Geert Wilders en over de Telegraaf. Dat is wel 60% van Nederland die dat aanspreekt. En die luisteren over het algemeen naar blanke volkszangers. En ook naar rockbands en nieuw talent. Nederlandstalig bijvoorbeeld. Dan moet je dus meer eigenlijk op Radio 2 naar het programma, met alle respect gesproken, van Daniel Dekker gaan luisteren. Ik heb niks tegen Daniel Dekker, maar uh, dan heb ik uh, bijvoorbeeld als ik dan uh, zit te luisteren, denk ik nou ja, het uh, uh, uh, is, is natuurlijk een onderdeel van de Nederlandse cultuur. Je hebt er natuurlijk wel mee te maken. Ja. Maar ik denk, er is zoveel meer. En, Absoluut. Het wordt, en het wordt ook steeds meer verwijderd als je nu kijkt naar uh, uh, op de tv. Je had in het begin MTV, Music, Television. Mm -hmm. Je had heel vaak nog echt die alternatieve clips en dergelijke ja. nog, nog op tv. Uh, TMF, die ook gewoon de alternatieve uren had. Mm -hmm. Dat is allemaal weg. Dus het enige wat je nu hebt, is wat je op de radio hoort. Dus wat je, uh, ja... Er is ja. niks meer. Je moet echt zelf gaan lopen ontdekken. Wil je echt goede muziek vinden? Ja. En er is zo verschrikkelijk veel. Ja, er is, er is heel veel. Uh, nou ja, goed. Ik, ik, ik zei al dat, uh, dat het in ieder geval uh, fijn is uh, dat jullie in ieder geval even geweest zijn. Het nummer! Want uh, we hebben een mooie prachtige inleiding uh, gedaan ja. over alles uh, van, uh, waar alles in zit. Hier is het Fijn Flame van Against the Laws. Van de Flame was dat. Ja, ja ik, ik, ik zeg net... Uh, uh, te, uh, toch gaan die bekken dan aan de andere kant van de tafel dan toch een klein beetje over. Van. Maar eerlijk gezegd jongens, dit vind ik jullie sterkste nummer uh, tot dusver gemaakt. Ja, het te gek, te is gek. Ja, ja ik, ik kan niet anders zeggen. Uh, dit, is ook, dit is ook het nummer wat we ook hier uh, bij Alternative FM uh, veel draaien. Als we jullie draaien, dus dan is het meestal dit nummer, omdat het een uh, pakkend uh, geheel is. Ja, en uh, wat, wat, wat jij zegt, uh, we hebben het er net al over gehad: maatschappij kritisch uh, in allerlei opzichten. En uh, daar hou ik van. Ik bedoel, uh, schud de wereld maar lekker wakker. Graag, blijven we doen. Dat, uh, nou ja, en, uh, en uh, ook hopen dat, uh, dat de rest van Nederland daar ook een beetje um, een beetje dat door begint te krijgen want dat is wel nodig want we worden af en toe zo'n suf landje op die manier dus uh, het het. Um, goed, uh, het zit er bijna op heren, uh, in ieder geval uh, wat uh, gaat, ja want het is nu uh, een beetje uh, komkommertijd in uh, deze periode slappe tijd. Mm. Het regent. Je zou bijna zeggen het is, uh, het is, het is oktober, maar zover is het dan uh, gelukkig nog niet. Okay. Maar uh, uh, wat, wat zit er dan nog in de pijplijn? Uh, optredens? Mogen we daar ook al aan denken? Of... Ja, de komende periode hebben we van de zomerstop. Iedereen gaat op vakantie. Mm -hmm. En daarna gaan we weer heel hard werken om nieuwe nummers te doen. En, uh, ja, en daar komen de eerste optredens eigenlijk weer. Uh, ja. Dus we zitten al na de zomervakantie. In, de, ja, in het najaar eigenlijk alweer. Ja, ja en, en uh, dan dan, dan weten jullie dat er in ieder geval wel weer wat, uh, wat aan uh, zit te komen, als ja, het ware. Ja, ja, ja. nee, want, want ja, het moet natuurlijk wel... Uh, uh, Werkt dat? Uh, een beetje links en rechts uh, bezig zijn uh, met, met optredens... en dat, uh, dat je dan op die manier ja, je naamsbekendheid uh, aan het uh, werken bent... Ja, het is heel lastig, maar... Ja. ...omdat... ...ter eerste zijn er heel veel bands binnen het genre natuurlijk. Mm -hmm. En uh, er zijn vaak voor bepaalde kroegen gewoon te hard. Ja. Nou, zo hard zijn we dan nou ook weer niet, maar <laughs> het is ons allemaal te hard. Dus ja, ja. En dan krijg je al die van... ...ja... We hebben zelfs één keer gehad van... Ja, uh, jullie mogen komen spelen... maar moeten jullie minimaal 200 man publiek mee ja. Ja, ja, Ik denk wel dat het crisis is op, bij de podia, zeg maar. Dus ja. uh, die, die hebben ook minder geld. En, uh, ja. Het is wel moeilijker geworden. Maar uh, ik denk dat onze naam al langzaam blijft hangen. In Haarlem merk ik het zeker in ieder geval bij de cafébaas Die ons langzaam beginnen te kennen. Ja, want Haarlem is wel een beetje een popstad uh, geworden. He? Zeker, ja, ja. Dat is absoluut. Veel ja. grote artiesten komen. Ja, uh, hebben jullie zelf een muzikale achtergrond? Of zijn jullie maar gewoon... Uh, begonnen of hebben jullie een muzikale opleiding of wat dan ook Muzie een nou, beetje muziekschool eigenlijk. Wel allemaal muziekschool uh, flink volgens ik, mij. Nee, uh, mag ik niet. Hij is ook al een vraag uh, ja? Of is een autodidact, Mark. <lacht> ja. Ja. Ja, nou ja, dat noemen we dan zo. Hè. Die heeft zichzelf opgeleid, uh, wat het er gaat. Ja, met behulp natuurlijk van andere bandleden. <lacht> ja, had jij nog een popcursus <lacht> gedaan, trouwens? Ja, zingen. Oké, oké, oké. Goed. ook uh, vandaag <lacht> <loop conservatorium. lacht> Nee, oké. Okay. Geen conservatorium. Maar, maar uh, spreken jullie ook wel eens mensen die zo'n opleiding hebben gehad? En uh, dat ze dan ook bijvoorbeeld bijvoorbeeld feedback geven van nou, ik zou daar eens even op letten ik zou daar eens even op leten. nou sterker nog weer een tijd geleden een optreden en het was een uh, consultorium band naals ja. en die zaten allemaal te kwijlen naar ons dreamen, van damn, it, wat kan niet gewoon dat was de finale van de, van de Eimel popprijs was het toen ja ja, nou ja. En uh, toen hadden wij gewonnen en uh, hun uh, leven zitten Ik nee, denk ja, wel dat die de... gasten gewoon heel strak en technisch gewoon goed spelen En dat de dingen goed in elkaar zitten En mm -hmm. wij doen het gewoon op enthousiasme en gevoel uh, gevol, ja. Ja, Nou ja, dat compenseert een alpastie ja, ja, ik denk ja, ja. Ja, Een passie oh, ja. Is, ja, dat, dat is volgens mij denk ik ook een bron om uh, heel ver uh, mee te komen uh, in de... ja. Heren, ik uh, vond het hartstikke leuk dat jullie uh, geweest uh, waren en uh, zeker op het uh, allerlaatste moment, maar dat maakt niet uit. Uh, we, gaan, uh, we gaan ermee stoppen. Uh, we draaien nog één nummer. En dat is uh, uh, nou, dat is een beetje, uh, een beetje langzaam. Uh, maar dat heeft ook uh, te maken met uh, wat we straks uh, na tienen gaan doen. Dan komt er wat rustige muziek uit uh, de, de speakers van uh, CFM. Ja, dat, uh, dat, dat, ik weet niet hoe het programma heet. Ik geloof, ik, tussen app en vloed. En uh, dan moet er wat even wat, uh, wat rustiger uh, ge, uh, ja, gedraaid worden. Uh, een band die een paar weken geleden hier uh, bij ons uh, geweest is uh, Dat is uh, de band uit Volendam, Alaska uh, uh, En het is dan niet zoiets uh, van uh, Ach, het is uh, Jantje Smit of uh, noem maar op Nee, zij maken toch ook uh, toch heel wat andere soort popmuziek uh, Tot aan het nieuws van 10 uur En volgende week gaan we weer vrolijk verder met een nieuwe aflevering van Alternative FM Hier is Politics van Alaska, dag And those are the ways of politics